olie was aardig gedaald, maar vandaag weer naar 53 dollar per vat... ...voor WTI-olie. 3,54% omhoog. Het zal wel dat het soms heel hard omhoog en omlaag gaat. En het goud? Goud 12,46. Redelijk stabiel, maar een beetje kruipt het omhoog. Het is zilver. Hmm. Oké, okay. dus zilver? Uh, zilver 14,71 hm. hm. dollar. Ja, dan komen we bij... Um... Even kijken, ik hou het koudt. even spannend. We komen even bij de marijuana index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 Maar, dat, maar uh, als, als ja, de uitzending in het weekend uitkomt, is, dan is die weer heel ergens anders, hè? Het, is, het is ontzettend volatiel natuurlijk op het moment, dus ja, het is een ja. momentopname. Ja, ja, ja. Maar ja, nou goed, ja, dan gaan we naar het uh, nieuws toe. Dan uh, we beginnen we maar meteen bij uh, DigiD. Oh, DigiD, oh, is dat wel oké? Okay? De gegevens liggen op straat. Ja, er, er is in een phishing uh, toestand geweest. Een oh, aantal ja. mensen die hebben zo'n mailtje gekregen van... Uh,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 Zeg maar je pensioengeld. Je kan zelf je pensioengeld al niet opnemen. Dus hoe kan iemand anders dan je pensioengeld opnemen? Als ik als jij 100 euro pensioen uit een uh, tijdelijke baan heb opgebouwd. dan kun je dat gewoon laten afkopen. Maar ja, jij, ja, ja. Uh, dat doe je ja, dan met die ideeën. Tijdens een bepaalde carrière, ja dan. Er zit wel een bovengrens aan. Uh, je mag niet uh, duizenden, duizend euro's aan pensioen afkopen. Ja. Uh, als je vaste baan hebt, dan Zou kan dat niet. Maar als je uh, uitzendkracht bent of ZZP'er en dat soort dingen. dan, uh, dan kan het wel. Ja, maar het nou, lijkt mij eerder. Je, ik, ik weet niet of dat tegenwoordig uh, anders gaat. Of ze dat nou weer op een gooien. Er zit nou geloof ik een, twee jaar tussen. Omdat um, juist vanwege die uh, phishing mails en zo. Dus, dus er nou, uh, zit zitten nou twee jaar bedenktijd uh, nog bij tussen, geloof ik. Oké. Okay. Ja. Maar is het niet zo dat mensen dit willen hebben om een bankrekening te openen op iemand anders naam, maar Dan verkopen ze snel een hoop bitcoin. <laughs> of uh, ze wassen even de hoop geld, of is, dat pinnen ze gelijk wel allemaal.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 En die hadden bezwaar, en dan staat de gemeente Amsterdam heeft de namen en adressen van inwoners die klagen over verhuurdienst Airbnb gelekt via de website. Dus ja, dat, ik denk dat, dat uh, dit klinkt wel als, als opzet. Dus er zijn, in Airbnb mag je maar uh, of in Amsterdam mag je maar een bepaalde tijdje je appartementje of je kamertje verhuren via Airbnb.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 Een soort extra belasting, het uh, GDPR-principe. Maar als de overheid dan zelf is, dan uh, ja, dat, uh, ja, hè, kan het gebeuren. Hè? Zelfs ja. uh, grote tekenen. Ja, maar dat kunnen wij alleen maar betalen. Is. Dus kunnen ze, kunnen ze hooguit ons meer belasting laten betalen... om dan die boete te betalen. Ja, Als ze nou echt uh, mensen gaan ontslaan of zo, dat zou het zijn. En niet opnieuw gaan aannemen. Maar dat, uh, dat is iets moois gebeurt er natuurlijk niet. Nee, maar het is meer dat de overheid zegt, ja, wie gehackt wordt is schuldig. En die moet boete doen bij ons. Maar als zij dan zelf gehackt worden, ja, inderdaad, het is natuurlijk onzin dat de overheid zichzelf boete betaalt. Maar het hele idee van schuld blijft nog steeds aan. Misschien moeten ze moeten zij dan, als ze dan gehackt worden, als de overheid gehackt wordt, moeten ze belasting teruggeven aan de onderdaan.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 Ja, maar hoe, hoe, hoe effectief is dat nou? Ja, een e-mail, e is, is een e-mail aan een persoonsgegeven? Ja, ja. Als, je, als, jij, als jij een e-mail hebt, dan hoef je niet... Uh, ...iemands naam en telefoonnummer erbij te bewaren. Ja, dan, dan, dan nee, maar e-mail e is e al uh, gegevens, uh, ja. Ja, als je dat uh, kwijtraakt of het wordt uh, gelekt... ...dan ben je al de zaak. Ja. Hm. Als er maar er voor dat er een oplossing mogelijk was... ...waarbij uh, partijen gegevens konden overdragen aan elkaar zonder dat er <lacht> iets als <lacht> is een blockchain of zo. <lacht> ja, dat is voor dat dat zo zou zijn. Dat je gewoon met elkaar kon communiceren zonder dat je elkaars gegevens hoeft te weten. <lacht> ja. Hmm. Nou, zie een een use case. Een mooie, uh, ja, ga ervoor Klaas. <lacht>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 Dan, uh, ja. Ja, dan je, je, kan, je kan een soort paswoord maken dat je gewoon helemaal niet opschrijft zelf, uh, en dan de volgende keer dat je het nodig hebt dan zeg je, ik ben mijn paswoord vergeten dus Precies. dan heb je, heb je eigen paswoord niet opgeslagen ja, nou, Brave onthoudt het wel gewoon voor je, als je wil oh, jij gebruikt hem ook <laughs> ja. Ja, uh, nou ja, alle browsers het. onthouden toch hun uh, <coughs> ja. paswoorden nee, maar je hebt gelijk, dat doe ik ook ik, uh, ik heb ook wel dan. oh ja, oh, ik heb het nog een keer nodig ik weet het niet meer, <laughs> stuur maar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 Ja, want de overheid die altijd zo zorgvuldig met onze gegevens omgaat. Ja, die heeft een hele mooie doelstelling. Aantal verkeersdoden moet naar nul. Ja. Ja, moet. Oh. Ja. Ja, alles als we nou de accijns, de accijns op, uh, op brandstof is verhogen dan. <laughs> ja, ja. Dan. <laughs> dan gaat het vanzelf ah, ja, naar nul. <laughs> of, of gewoon echt alle wegen weghalen.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 het was er altijd buiten een bouwde kom, moest je aan de andere kant aan de linkerkant lopen. Is dat niet meer? Dat is veranderd. Ja, ik hoorde het ook pas uh, vorige week na afloop van de uitzending. Jullie, <laughs> jullie zijn allemaal oud. Ja, we zijn oud. Ja, ja. ik, ik, ik, ik weet, ik heb het kolk ook voor het eerst dat die regel er überhaupt was. Dus ik, dat ik allemaal de bermen te jagen. Met mijn knuppel. Nee, maar ja, goed, ja, dat ja, is een libertarische oplossing voor dit uh, probleem.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 om flink geld op te halen, lijkt me tenminste. En ja, het is ook dat zo, de... brommerrijders worden gesnapt met drank en drugs. In hun lijf moet in de toekomst een veiligheidscursus of zo goed de zogeheten geschiktheidstest ondergaan. Die bestaat uit een psychiatrisch onderzoek. Een lichamelijk oh. onderzoek en een bloedonderzoek. Dus je wordt gewoon even helemaal binnenste buiten gehaald. Ah, ko daar komt een aapje uit de mouw. Mm -hmm. Zal wel weer een vriendje van iemand van de VVD zijn die dat gaat regelen? Of niet? Nou ja, ja. gewoon uh, iedereen uh, binnen de overheid uh, die, die op dat moment aan de macht is, die, uh, die uh, kan hiervan profiteren. Uh, ja, en de verplichte fietshelmen uh, zie ik ook nog aankomen. Ja, gaat ook wel gebeuren. Ja. Uh, uh. Natuurlijk, een, uh, ik weet niet, iemand die die helmen levert, die heeft daar druk voor gelobbyd. En, en de stints worden verboden natuurlijk. Hè. Dat is uh, vandaag, uh, was het op nieuws. Ik heb dat bericht niet ingegooid, maar... De stins, weet je wel, die elektrische bakken voor je peuters mee uh, vervoert. <laughs> <Een Ja>. Peutertransporter. Wat <laughs> <Ja>. is, <laughs> is dat? Nou, ah, dat is zo'n veewagon voor uh, peuters. <laughs> een veewagon. <laughs> waar wij. kinderen al vroeg wordt geleerd dat ze, dat ze met, in, in zo'n soort. Uh, uh, hoe heet dat ook? Een boxcar. Waar ze in, uh, de die, die Joden in werden afgevoerd. Die moesten ze ook allemaal in zo'n. Ja, zonder. In, in zo'n. Zo ja.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 Uh, Jezus zou me addergebroed noemen, maar die um... <laughs> Sorry, knip ik eruit. <laughs> nou, neem jij maar even de rol van Jezus over. <laughs> <joh. laughs> Praat jij maar even in de plaats van Jezus. Ja. <laughs> uh, uh, uh, uh, Felix Rottenberg, die sprak namens een of andere belangengroep en die zou met een nieuwe stint gaan komen.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 Uh, uw kinderen zijn dood doordat uh, deze smerige ondernemer zich niet aan de regels hield. Ja, nou, behoorlijk bestuur, hoofdelijk verantwoordelijk. Ja. ja. Ik heb hier het uh, bericht: snel me werk maken van uh, nieuwe stint. Dat zegt Veles Rottenberg, de voorzitter van. Daar komt hij hoor. Stint de... Nederland. <laughs> nee, nee, nee, nee. Uh, de brandorganisatie kinderopvang. Ah, daar zit hij tegenwoordig uh, zijn zakken te vullen.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 ik noem okay. ze zowel helden als losers dus daar kunnen de mensen naar kijken maar als Mark Rutte ook een geel heesje aan doet dan is het zeker een loser het is wel zo, zo sneaky hè, dat, ja, de, bij Macron die zegt is toch, van, oh, geweld wordt ge, nooit getolereerd en vervolgens dan zet hij ze in executiestijl tegen de muur aan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 Zijde de premier vrijdag de afloop van de ministerraad. We maken, we maken ons allemaal zorgen over ontwikkelingen om ons heen. Ze zei ja, wacht eens even. Uh, jij zit aan de middenharkende kant. Jij maakt je helemaal geen zorgen over hoge belastingdruk. Nou, ik denk dat hij ook wel minder belasting wil betalen. <laughs> nee, ik <denk laughs> dat hij... Uh, <laughs> het liefst wil dat er heel veel belasting betaald wordt. En dan komt het best wel goed verder. Ja. Uh, nee, hij voegde daaraan toe dat de veranderingen tijd kosten. En benadrukte je dat niet alles direct lukt. <laughs>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 Je hebt het gevoel dat de eerste communicatie die veel mensen krijgen... vanuit overheid een blauwe envelop zal zijn. We blijven in contact met jullie jongens. Hier is een blauwe envelop. Getekend de ontvanger. Ja. Maar dan staat er dus deze brief is elektronisch vervaardigd... en daarom niet ondertekend, staat dat tegen even op. Ja, dat is ook al zo. gaan steeds meer...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 ...ja, ik heb met die mensen te doen. Want op deze manier zie ik in Nederland in ieder geval... ...het nog niet zo snel veranderen. Ze hebben ook ja, totaal geen coherentie is. in hun, sta hun standpunten, nee. hè? Nee, dat nee, ja, ja, de, de, de enige die er rijk van geworden is, is de NS. <lacht> <lacht> dat ja, is een beetje denk aan die uitspraak van Lenin... ...over de Troelstra-revolutie, hè? Van uh, in, in, in 1918. Van, toen, toen is die zei toen over de Nederlanders... Ja, als die een verzet uh, gaan uh, organiseren, of station gaan uh, bezetten, koop ze allemaal braaf een peron ticket weet je wel? Ja. ja. <laughs> ja. Als, ze nou echt, als ze nou echt een punt hadden willen maken, zouden die 200 man had gewoon moeten zwart rijden. <laughs> ja, en ik zou ook moeten betalen. En de als boete, boete dus zeggen, Pak uh, uh, kans maar op. Ja. ja.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 we Dan moeten dat precies. ook gaan nadoen. En, uh, nee, wat Peter ja. net zei ook. Er zit ook geen samenhang in. Want ik heb ook wel mensen een de geel hesje horen zeggen. Iedereen moet eerlijk belasting betalen. Dat soort ongein. Of een basisloon of zo. Je kent, oh, ja. Ja. Ja, maar iedereen wil een hoger minimumloon. Dat in Frankrijk <laughs> ook. Macron die zei ja ik heb jullie gehoord. We doen een minimumloon omhoog. Dat betekent eigenlijk ja, ja. ik neem je je baan af. Want er zijn allemaal mensen die ja, ja. aan de onderkant van het loongebouw zitten. Boeing Minimumloon omhoog. Baan weg.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 Maar nog wat wildvreemden, die hebben het over minder overheid. Nou, die gaan we negeren. <laughs> Belastingontwijking tegenaan. Ja, ja. ja, dat is slecht, hè. Die slechte grote bedrijven. Ja. Oh, oh ja, oh, dat, dat, dat. Oh, dat vond ik ook weer pijnlijk deze week. Dat was GroenLinks. Wat hadden ze voor... Super gezegd. Zeggen we energie-intelligents dan? Nou, ik zal het wel even... Uh, dat ging ook over, dat ging over, over de energie de hebben we net al over gehad. Of gaan we het er nog over? Nee, we hebben we niks over toch? De klimaatmiepen. Hm. Ja, Terwijl maar ik laatst iets ga... opzoek, moet ik nog wel op Joshi uh, commentaar geven. Zoals, als je, ja, gek, je jouw geld eruit uh, uh, haalt en in crypto stopt, dan ben jij natuurlijk wel van de bank los. Maar...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 Buma weigert de rekening bij de grote bedrijven neer te leggen. Maar hoe ga je dan voorkomen dat de rekening bij de gewone mens terechtkomt? Als je een duurzaam Nederland wil met een eerlijke lastenverdeling, moeten grote bedrijven meebetalen. Oh. En die berekenen dan, het dan toch... weer door naar de burger. Toe. Ja, ja. ja, precies. Ja, dat. <laughs>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 We hebben een hele diervriendelijke mertsfokkerij in Nederland. Die sluiten we. Oké, okay, dan komt vanaf nu alle bond, komt het een of andere martelkamer uit het Verre Oosten. Nou, en zo heb je er wel vaker van nou. We hebben in Nederland hebben we een hele gezonde, hele.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 Ja, Misschien. ja, van dichtbij. Vark is nog wel makkelijk. Gewoon een pistool, gewoon tussen ogen Ja, okay, maar dan moet je alweer een vuurwapen hebben, dat klopt. Uh, ja. Of je kan ook met zo'n, hoe uh, heet zo'n. die een pin uh, schiet. Ja. Dat wordt zo'n ding. Ja, want, uh, ja, ik. ik, ik, ik, ik heb ik helemaal geen moeite met vlees eten. Ook niet. Op zich ook niet om het zelf te doen. Uh. Maar ik. Ja, ik wil niet dat zo'n. Ik, ik hoef niet zo'n beest te hebben wat een uh, half uur leeft. omdat ik geen idee meer heb wat ik aan het doen ben. <laughs> <laughs> dat slaat ook nergens op. Maar ik u, vond het wel u, uiteindelijk.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 Of uh, tegen de Tsaren en dan in één keer uh, springen de socialisten erop of de communisten om ervan te de, profiteren, weet je wel. En, en dichtbij ons de Kim Winkelaars. <laughs> oh, Oké. <okay. laughs> die had er ook mee gedaan, of niet? Oh man, ik dacht dat hij in Dubai zat. Of ja, ik dacht in Dubai dat... met een gel gelopen? <laughs> nee, hij is oh, weer terug. Hij, heeft oh, hij weer is zelfs op tv geweest. Oh, ja, dat okay. bedoel ik. Vast... Oh, oh maar, dat, niet dat, gezien. dat weet ik dan wel weer. Hè? <laughs> oh man.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 Ja. ja, maar goed, dan, dan die, die pushen dan hun agenda. En nou, ja, dan is het voor, voor de overheid is het weer uh, cherrypick, Voor de eerste. Dus. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar, maar zo, ze, zo, zo is 1848 het, ook nooit wat geworden. Het doel ja. is natuurlijk om het op een gegeven moment zo groot te laten zijn dat, dat het land echt ontwricht raakt. Net als dat het in Frankrijk nu is. En dan krijg je ook gewoon het punt, het kantelpunt dat.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 Oh my god. Ja, als dat in een basinkomen is dat iedereen zijn eigen miner mag runnen of zo. De komen van nul. <laughs> ja. Nee, nee, nee. nee. Je, je moet dan natuurlijk wel de waarde van jouw staatsburgerschap verdiend hebben. Maar vervolgens komt daar een bepaald uh, inkomen uit voort. Maar goed, dus, uh, de, de crypto-munt is nog niet gelanceerd. Dus dat duurt nog 15,5 jaar als het dan fit ligt. <laughs>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 Jij Vandaan, Klaas? Welke provincie? Ik uh, kom uit Leeuwijnen, Friesland. Oh, nou dan wordt het moeilijk om voor een voorbeeld te vinden. Ik kom helemaal uit Brabant, maar het is ja. een beetje een klein en gemiddeld dorpje zo. Maar in, in, in Friesland heb je nog wel kleinere dorpjes. Ja, maar er zitten hier een 50.000 80 tot 80.000 man zo. Ja, nou, dat is ongeveer Leeuwijnen. Ja, precies.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 Ja, dat is dat eigenlijk het dag. nieuws, hè? Dat is het ja, nieuws. Ja, er komt nog geluid uit het lijken. Iemand <laughs> poorde er met een stok in en hé, hey, er komt geluid uit. Ze zijn maar, nog niet dood. het gaat over de afschaffing van de onderwijswet. Ze willen artikel 23 van de grondwet. Oh, ambitieus. Uh, Onderwijsvrijheid uh, heet het dan. Uh, dat is natuurlijk een Orwelliaanse Nou, dat wil alleen zeggen dat je...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 Maar er staat erbij dat de kans dat er iets verandert is... is klein omdat de regeringspartijen het regeerakkoord hebben afgesproken... niets te veranderen aan het huidige beleid. Dat is ook misschien de reden dat ze het voorstellen. Ja. Jullie vielen even weg, allemaal. Of viel ik even weg? Uh, ik denk dat jij even wegviel, ja. ja dat We hebben het ondertussen uit. over de PvdA gehad... die uh, artikel 23 uh, van de grondwet uh, wil wijzigen. En Klaas, ik denk, neem maar aan... Jij, jij kent de grondwet uit je hoofd natuurlijk. Je <laughs> weet wat artikel 23 ja, ja, ja. is. Uh, <laughs> Er staat trouwens ja, ook openbare scholen. Dus ja, het afvoerputje van minder goede leerlingen. Daarom zou volgens de PvdA ongelijkheid. Ja, nee, dat staan. is wel schat. Zouden problemen uh, gevallen ja. bij elkaar komen. Dus Ze, ze willen niet dat de, de, ja, de openbare scholen, wat dan eigenlijk de, de, de ultieme staatsschool is, dat, daar, dat dat een afvalputje wordt. Wat natuurlijk uh, ja, het ook hoort te zijn, denk ik. Ja.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 Ik heb toen toen ik jong was uh, nog kind wat heb ik tegenovergesteld uh, meegemaakt. Ik heb toen uh, ik zat toen uh, als kind op een christelijke school en ja. toen kwamen er een paar moslimkinderen of twee moslimkinderen op en toen was er meteen een protest van de ouders. Dat uh, oh, moeten we hier niet hebben. We straks beïnvloeden die jongens, weet je wel? Ah oh, ja. Ja. Uh, dus wat je tegenovergesteld hè, dat, uh, De school die vond het wel prima dat ze erop kwamen. De ouders van die moslimkinderen ook. Ja. Maar de de rest van de ouders die gingen er moeilijk over doen.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 ja in het betreft denk aan zo'n school in Maastricht zo'n uh, vmbo of zo die, uh, die examentoestand weet je nog nee het gaat hier wel om uh, basisonderwijs denk ik het ook, ook ja basisonderwijs, oké, basisonderwijs. Ah, ja. Ja, maar je hebt een heleboel schandalen gehad met scholen toch ook met um, ja, uh, in, in Holland Eén een keer heb ik zo'n video gezien van een leerling die dat zijn dag op school ging uh, opnemen en dan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 Ik ben liever autodidact in de bitcoin. Uh -uh. Sowieso autodidact, denk ik. Is altijd beter. Ik, ik heb het uh, meeste buiten school geleerd. Ik denk de meeste van ons toch? Jij ook toch, plaats? Ja. ja, ik vond school <laughs> altijd een soort uh, verhindering van mijn uh, persoonlijke ontwikkeling. Uh -uh. Ik uh, werd geacht om er te zijn. En uh, voor, ja, vooral op de lagere school. En mijn eerste jaar in het voortgezet uh, onderwijs. Ja, had ik eigenlijk niet uh, genoeg uh, resources om daar echt uit te blijven.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 dat school die ontneemt mij alle zin om er mee bezig te zijn en ook ik, ja, mijn, mijn energie en mijn motivatie wordt me ontnomen door, het, door die dingen te doen die ik leuk vind op school. Dat was, ja, uh, ja dat ik, ik weet niet, ik kon daar nu later achteraf, kan je daar beter uh, over nadenken. maar Als kindje vond ik dat, had ik al wel die gedachten erover. Dat was wel, ja. Uh, yeah. dat, is, dat is wel jammer dat je zoveel tijd van je leven daarin kwijt bent. Ja, ik Klinkt een beetje melancholisch. Het, het houdt me veel ook niet mee bezig. Maar het is wel, het is wel een hele. Ja, uh, eigenlijk is het een hele grote roof. Je wordt enorm veel tijd wordt, wordt je geacht daar te zijn. Maar, je, je zult ook wel, wel wat opsteken. Het is niet zo, ik heb ook leren typen op school. Dat is een nuttige eigenschap geweest. Mm -hmm. maar, uh, nou ja. Ja, maar goed.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 Ja, ik denk dat het bij de eerste keer een waarschuwing zal zijn, zoiets. En dat het daarna ah, een, een duizend euro gaat kosten. Ja. Het is ook kindermishandeling, hè. Om je kind naar zo'n school te sturen is geen kindermishandeling, maar... In, in de auto. Maar roken, dat is dan een kindermishandeling. Maar als het nou in een stint is? Ja. Ja, een, cabrio. Ja, een cabrio. Roken in een stint, ja. Mag dat? Het is open, hè? Mm -hmm.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 Nou precies, dat, dat ben ik met je eens. Ik denk dat dat duizend euro boete, dat is misschien slechter voor die kinderen dan dat meeroken. Ja. ja, vroeger was dat toch best wel normaal. Ik bedoel, euh... nou goed, mijn ouders die hebben niet gerookt toen ik kind was. Maar de... ik weet van heel veel andere nou ik heb een oom gehad die sigaren uh, rookte. En nou, dan kwam je daar thuis en dan zat je in een grote sigarenwalm. Ik ja. vond het op zich wel lekker hoor, dus uh, ja, heel raar. Dat, uh... Nou, to het uh, was mijn favoriete nou oom, dus dan vind je die, automatisch die geuren uh, lekker. ja. Want het associeer je met uh, ah, mijn favoriete oom die al die Donald Ducks heeft en uh, die systemisch uh, is. Uh, ja, de, groot, uh, de grote wolk. <laughs> ja, van <Dat had> <laughs> ja, ja, ja. Familiefeestjes, daar wordt ook al vaak over gehad. Maar in de uh, ja, jaren tachtig, toen ik opgroeide, was er gewoon uh, een grote wolk in de huiskamer. Dat kon ja. je gewoon zien, dat was gewoon bijna tastbare wolk rook. Nee, vliegtuigen zelfs, hè. Ja, <laughs> ja eh, de, de trein, de trein. Ah, ik, heb zei, nog ik, in heb... De, ik heb nog in de trein ge, gewerkt... toen uh, er nog gerookt werd. Hè? En ja. uh, als, zodra je in een rookcoupé kwam... want toen had je nog wel de, de rookcoupé... en niet-rookcoupé. Als je in een rookcoupé uh, kwam met je karretje... want ik werkte bij Railtender. Ja, en dan wist je gewoon, hier ga ik omzet maken, weet je wel. En je ja, kreeg ook een zelfprovisie, dus ja, de favoriete coupé's waren gewoon altijd de rokerscoupé's, want daar werd het ja. meeste verdiend, weet je wel. Ja. Dus ja, ja. Het, uh, en de meeste, meeste gingen daar ook automatisch naartoe en dan liep je door al die, uh, die zaggerijnen van de niet-rokers, die negerde je gewoon. Je ging hoppa, meteen naar de rokerscoupé, even een ja. bier verkopen. Ja, dan kwam je zeg maar ruikend van rookwalmen, kwam je daarna weer de niet-rokerscoupé ja, ja, ja, ja.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 vind ik helemaal niks. Ik kan me er heel weinig bij voorstellen, weet je dat? Ja, ik kan, me voor, ik kan me verslaving wel voorstellen, maar ik vond het niks bijzonders. Ik vond het smerig en ik had er ook, het, het, voor mij hoefde het ook niet, in mijn verhaal niet sigaretten. Ik heb sigaren, uh, uh, vond ik nog wel eens lekker ruiken, inderdaad. Gewoon uh -huh. sigaretten rookten, heb ik eigenlijk nooit iets mee gehad. Al, al toen ik klein was, vond ik het niet iets. En, maar ik moet zeggen, als ik aan het werk was, uh, want ja, toen was we, ik had nog best wel veel collega's die rookten. Ik heb zelf nog wel net meegemaakt dat mensen gewoon op kantoor rookten. Dat zeg maar ongeluikend werd toegestaan. En in, in dat soort andere contexten, buiten mijn huis, uh, ik had geen zin dat mensen bij mij uh, op de bank gingen zitten roken, maar...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 vriendinnetjes, dan ja, was de kans ook best wel groot dat hij ook rookte. Dus op een gegeven moment ben ik ja, ik word aan die smaak gewend geraakt. Ja. <laughs> maar uh, nee, ik, ik, ik, ik heb het zelf nog, ik vond het ook een beetje een rare verspilling van geld. Roken, maar, ja. maar ik kan me wel voorstellen, hoor, de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 of ik, ik rookte alleen nog maar als ik uh, drank bij had. Maar goed, ja, dat is dan iedere dag. <laughs> uh, maar ja, op een gegeven moment... Uh, ja, Misschien is er een ik, andere verslaving... waar je ook even aandacht aan moet besteden, Johan. Wat? Oh, ja, ja. ja <laughs> nee, ik, ik, ik, drink niet meer, ik drink inmiddels niet meer iedere <laughs> dag. <dacht> maar, uh, <laughs> ik, ik rook niet meer, maar ik schrijf wel iedere dag... Ik niet, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, rook nu al, ik drink nu al eigenlijk alleen nog maar bij de opname. Dus, uh, en op feestjes en partijen, maar... Uh, Hetzelfde met roken, op een gegeven moment rook je alleen maar bij feesten en partijen. Dus, uh, op een gegeven moment uh, bij feesten en partijen was iedereen gestopt, daar ja, kan je bij niemand meer beatsen. Dus ja, ja. <laughs> klinkt een is. klein beetje als, uh, hoe heet een uh, beetje awareness. Dat ja. je van, hey, ben, geniet ik hier nogal van, waarom doe ik het eigenlijk en ja, ja. wat wil ik ermee bereiken als ik dit doe?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 te veel te eten, maar... ja, Ik probeer nou een carnivore eet, uh, te starten, maar ja. dat, dat, dat lukt niet dat is zo erg hoor. We nee, hebben het over gehad, ik, uh, <laughs> ik heb een poosje... Uh, ik, ik probeer eigenlijk helemaal geen suikers, helemaal geen witbroodachtige koolhydraten te eten inderdaad. Ja, Bruinbrood, koolhydraten, is toch ook gewoon uh, koolhydraten? Ja, en dan dat een beetje meer naar groen, en groene... Mijn koolhydraten is een suiker, uh, ja. Groene lat, en uh, vlees... En dan, uh, ja, dan, heb, dan haal je de meeste koolhydraten er wel uit. Uh, uh. Dat, dat kan wel werken hoor. Als je, je hebt zoiets dat heet ketosis. Als je dan echt helemaal afgaat van het uh, suiker in je bloed. Het, wel hel het helpt wel. Het is wel een interessante ervaring. Want uh, ik weet uh, niet of uh, je het... Uh, uh, ik heb het nooit lang gehandhaafd. Maar je wordt er wel helderder van. Je uh, uh, zeg maar minder uh, suikers uh, in de zekere zin. Uh, ja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 dat je meer pure ingrediënten gaat eten, gewoon uh, groenten en fruit dat soort zaken. Ja, ja. En uh, nou, in fruit zit er nog wel veel suiker, maar in heel veel gefabriceerd voedsel zit per definitie ook veel suiker. Dus, mm -hmm. dus er zijn weinig voorgefabriceerde dingen waar geen, suiker, uh, waar geen suiker in zit. Mm -hmm. En om uh, dat uh, dan uit te halen, ja, dan reduceer je gigantisch de hoeveelheid suiker die je neemt.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 Ja, maar we waren nog even op de, dat uh, bericht van het roken. Uh, even de, de libertarische engel hieruit halen. Wat is dit, ho hoe zou dit in een libertarische samenleving opgelost worden, dit probleem met, uh, ja, als Het probleem? Of het überhaupt een probleem is. Maar, nou, maar oké, ik denk het dat eigendom dus daar mag je in doen wat je, wat je wil. Maar je kan, zou je iets kunnen hebben dat een verzekeringspremie van, uh, omhoog gaat als je, als je rookt of als je kinderen in de rokeromgeving zitten.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 Uh, niet met de spelen, Die vonden de robot het leukste speelgoed. Hm. En dat heeft later... Een ...hele langdurige effecten ook nog. Ja, toch? ja, ja. En ja, ook bijvoorbeeld als je... ...in ja, een, een universiteit hebt... Ondernemers worden gigantisch gestraft... ...met regulering en lasten. Maar uh, ja, ze, blijven, ze vinden het waarschijnlijk lekker... ...en gaan toch door. Uh, en dit is ook met positieve toestanden zo. Ze dus hadden een testje van kinderen... ...die werd dan gemotiveerd... ...om een, met een computerspelletje te doen...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 staan jagen om geen verkeerde dingen te doen. En dan bleek dat die kinderen, bij wie, bij wie dat gedaan was, dat die meer risico liepen om later alcoholist te worden of in een gang te belanden dan kinderen die wie niet door dat programma aangegaan. Mm. Dus wat dat betreft stel ik ook mijn vraag vraagtekens bij al die dingen van ja, je mag pas bij je 21ste een biertje drinken of uh, een sigaretje roken of... Uh,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 Je, dat is de manier om te stoppen met ja, dat roken. Onder... <laughs> ik ga in zo'n huis wonen en dan zie ik hoe het gaat. Ja, dat zou echt grappig zijn dat er dan voornamelijk mensen wonen die dan toch allemaal mastiek roken. <laughs> die willen met roken stoppen, ja. Maar eerst ik nee, ga in zo'n nee. huis wonen. Ja. Maar ja, goed. Ja, dan gaan we even. Ik weet niet of iemand er nog iets over te zeggen heeft over dit onderwerp. Nee, ik neem af van niet. <laughs> dat dat nee, is een nee. Nee. Okay. Dan gaan we even naar uh, Janet Jellen.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 Our lifetime, so, dat is een beetje een vage omschrijving hoe lang dat dan is. Of dat haar ja, ja, ja, lifetime is. Of zes, dat zes, dat de dat de... De... Geen paniek jongens, geen paniekeres. <laughs> geen reden tot paniek. Ja. Ja, ja. Ja. Nou zegt ze, ja, er zitten enorme gigantic holes in de economie. Ja, dus dat is een beetje een tegenstrijdigheid zou je zeggen. Met de uh, tegenspraak met wat ze eerder zei. Het is natuurlijk ja. <clears throat> wel zo dat, um, ja, dat ze nu niet meer aan het bewind is. Dat maakt dan waarschijnlijk ook wel een uh, hele hoop hout. En het verenigd is ook, ik hoorde vanmorgen toevallig van een podcast, dat de Federal Reserve dus de centrale bank van Amerika, die is nou uh, officieel insolvent. Dus uh, dat betekent als je al hun bezittingen en al hun verplichtingen bij elkaar optelt, dat, dat er dan een min uitkomt. Okay. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja. Ze drukken natuurlijk een heleboel geld in, en dan kopen ze dan assets mee op, zoals uh, staatsobligaties en, uh, en uh, al, uh, hypotheken, rommelhypotheken en zo. En <coughs> uiteindelijk is het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 Mijn, mijn, Jawel, dat, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat heeft niks met elkaar te maken. Ik wil veel... even worden, want die, uh... Ja, Josje ja, is het niet. Een, ik, heb een, ik heb hier nog een iets andere verklaring voor dan wat ik tot nu toe gehoord heb. Staat ook weer op uh, schulden.nl uh, Ik denk dat uh, uh, uh, de huidige uh, neerwaartse druk die we zien puur een manipulatie is vanuit uh, de banken die dit inderdaad vanaf april 2017 aan het opkopen zijn.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 En die gaat zeggen, nou, lever mij maar. En die weet gewoon dat het niet gaat lukken. En dat dat de prijs enorm gaat opdrijven. Dus die koopt zich helemaal ziek aan bitcoins. En die zegt dan, nou, lever hem maar. Ja, precies. Nou, dat zou mooi zijn als dat gebeurt. En daar kunnen we op gaan gokken. Dat we op die manier weer wat waarde terugkrijgen uit de bitcoins die we nu kopen. Want ik vind als je geld over hebt. En je gelooft een beetje in decentralisatie. Dan vind ik het nog steeds een goed idee om je wel in te kopen. Maar ik vind dat ze.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 Want klopt. En heel veel mensen geven geen reet om het verschil tussen Bitcoin en Ripple. Dus dat, dat ja. kan ik je garanderen. Als Bitcoin dat niet teruggeeft, dus ze zijn de grootste, ze zijn de eerste, ze zijn de bekendste. Dus pak en, dat gewoon en, terug. En, en geef en al die winkeliers die. Een bepaalde vorm van vrijheid, wat Ripple dus niet heeft. Want nee, maar dat interesseert in echt niemand. wel, nee, jou, dat klopt, daar heb je dus gelijk in. Maar als het jou dus wel interesseert, dan heb je dus use case.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 Nou, nee, ze gaan het iets uitzetten. Ze gaan zelf mijnen. En ze gaan confisceren en met belasting van die hele goedkope Essex opkopen. Totdat ze gewoon 51% afval kunnen doen. En gewoon het hele netwerk waardeloos kunnen maken. Ik heb nog nooit een no. overheid zien, uh, zien mijnen. Dat zouden ze natuurlijk ook met goudmijnen kunnen doen. Maar... Nou, waarom? Nee, maar dat hoeven ze bij goudmijnen niet te doen. De essentie van goudmijnen is dat het, het wordt al in dollars verhandeld. Die, die, uh, de dollar, de mensen achter de dollar zijn niet in bijge... Dus het wordt ook in dollars verhandeld.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 He? Maar wil, dan wil je eigenlijk zeggen dat, dat, uh, dat toekomstige, in de toekomst die bandbreedte, is niet, zo volang, niet zo belangrijk meer. Nee, ik denk dat je moet even ja. verder kijken. Dat, dat, als je kijkt van hoe de shit zich ontwikkelt, ik bedoel, dat, ja. Maar, hoe dan ook, die piek van 20.000 dollar, dat is niet, ja, het is niet gecrashed omdat, omdat er een technologische fout is gemaakt. Het is misschien wel een technologische fout gemaakt of een. Of een, of een uh,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 Dat de vraag gaat opdrogen. Want dat betekent gewoon de laatste mensen met geld stappen erin. En daarna zijn er, geen, zijn er geen kopers meer. En dan zit iedereen te wachten tot de prijs omhoog gaat om te verkopen. Maar dan heb je alleen maar potentiële verkopers en geen kopers. Het is dus de markt ademt in en de markt ademt uit. Ja, dat is inderdaad gewoon echt een, gewoon een, de klassieke bubbel inderdaad. En, en het is natuurlijk, zo'n bubbel wordt zo groot omdat er veel omdat er centrale bankeninterventie is die, die, die steeds weer een nieuwe bubbel opblaast. Eerst de dotcom-bubbel en dan een huizenbubbel en dan een, een aandelenbubbel. Nee, dus ik wil toch de... even zeggen dat het, het feit dat hij naar 20.000 is gegaan nu weer naar de 2.000 gaat, dat, dat boeit me verder niet. En dat is ook niet waar het om gaat. Het gaat erom dat, die dat toen dat gebeurde en dat het volume niet aangekomen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 Een, een, een soort goudstandaard moet zijn en dat daar omheen... Nee, nee, nee. We gaan al meteen tegen wat Satoshi Nakamoto oorspronkelijk wilde: dat een ja. digitaal betaalmiddel uh, zou zijn. Maar ah, we ja, kunnen ja. het hier nog lang over hebben, maar ja, willen we dit ja, vier ja. onderwerpen ook nog afdoen? Ja, volgen. we hebben nog vier onderwerpen. In de op, uh, ja, eh, ja. Op, ja, Ja, ja, ja we Laten ja, we laten jongens, volgende keer. Uh, volgende uitzending gaan we gewoon weer alle, allemaal onze standpunten herhalen. <laughs> ja, dan gaan we hier weer verder. <laughs> Dames en heren, wordt vervolgd.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 Laten uh, later de financiële instellingen het volgens de eerlijke bankenwijzer afwijten. En later oh. halen ze ook nog dierenwelzijn bij. Oh wauw. Maar het wordt gewoon, het wordt een beetje onder één noemer geschoven. Dus dierenwelzijn, vrouwenrechten, klimaatverandering en belastingontwijking. Het zijn allemaal uh, ethische zaken <laughs> Terwijl juist belastingontwijking is juist een ethische zaak. Uh, want nou en, en, belasting, en daar worden mensen mee gebombardeerd. We doen die ba banken hartstikke veel mee met belastingontwijking. Ja, ja daar creëren ze een heleboel banen van, maar dat is we nou weer niet belangrijk. Ja. Nee. Maar uh, wat ik wel uh, raar vind, staat hier dan...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 eh, homoseksualiteit die blijken dan met uh, nou, ja, is... een of andere laserboy in het toilet gesnapt te worden ja, ja, ja, ja. zo stereotyp is dat ik ben, als, ik ben door dat proces ben ik al zo, ja ik, ik kan bijna niet meer iemand uh, echt keer horen gaan over zo'n onderwerp zonder te denken, ah, hoe zit dat dan nou? <laughs> Nou, als ik iemand een keer hoor gaan over Bitcoin, dan denkt dat ook. Ja, niet. ja ik, ik heb Bitcoin. En ik... Waar komt die emotie vandaan? Nee, ik, ik, ik, ik, ik geloof juist Oh in jee, jee ik... nee, nee, we gaan niet terug. Waar jij in gelooft. Maar ik denk, dit, uh, ik, ik denk dat, uh, dat het pad dat je moet nemen, is, is het pad waarbij het, waar iedereen wordt gebruikt. Dat is een heel belangrijk uh, ja. pad. Ja.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 Ook weer het vertrouwen in autoriteit, dat is deze dames fataal geworden. Die zagen een uniforme een politieman, die dachten, nou, ik kan ook wel vertrouwen. Ah, ah. Ik begrijp nu uit dit verhaal dat ik bij de FIOD moet gaan werken. Ja, dat is de manier om inderdaad uh, uh, iets met je bitcoin te doen. Ja. <laughs> ja. En hieraan gekoppeld had er nog een ander politieberichtje. Ehm... Um...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 ja. ja. Nou, het gaat niet om uh, vuurwapens, maar om. Uh, um, ja, hoe ja dat ook niet eens. Moet. Wapenstok, pepperspray. Ja. En er zijn er dan uh, 4000 die hebben handboeien, dat is al, uh, dat is al uh, heel wat natuurlijk. Om mee te spelen? Of, waar, of, of hebben ze handboeien? Ja, ja, thuis, voor thuis, thuis is dat. <laughs>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 we weten waar je woont. Ja, vervelend. Ja. Ik verbleef in Breda een tijd bij het station en het park in de buurt. Ja, dat... Dit klinkt wel heel treurig, Piet. Ja, dat was het ook. In een kartonnen doos? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja. Met, met, je, met je 1 miljoen bitcoins. Ja, maar die waren toen nog niks waard. Dus die uh, moest ik nog vasthouden. Dat toen nog een flappy coin. Ja, dat was.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 Die, die jongen die heeft vanaf vandaag natuurlijk een gigantisch goed gevoel bij de overheid. Dus ja die goed, ja, wetten schrappen op zich, uh, is toch niks mis mee? Die wordt later burgemeester van zijn plaatsje. Ja, nou, als je en dan, je dan nog, gaat... steeds in, uh, nog steeds die bui heeft van wetten schrappen, dan uh, ja. ja. Er wordt gezegd dat alle kinderen hebben, zijn blown away dat het uh, illegaal is dat je geen sneeuwballengevecht in de Severance mag hebben. Zei hij voor de meeting. Maar wat er dan uiteindelijk gebeurt is dat de, de town leaders de kinderen altijd aanmoedigen met. Jij hebt de macht om de wet te veranderen. Maar niemand heeft dat tot nu toe gedaan. <gif> dus zij wachten erop tot er iemand komt uh, die zegt nou zouden we die oude wetten afschaffen. Want ja als die dat niet doet. Dan, als er zoiets niemand zo is dan, dan, dan kan je dat niet doen. Je moet een roep des volks hebben. En die is er nou gekomen.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 Dat is lastig. Ik heb het systeem vandaag weer behoorlijk gevoed. Hè. Hoe dan? Nee, maar... nee, ik, ik had een. Uh, het was vandaag een bonusdag uh, bij wat uh, werk. Waar het, uh, oh ja. ja. Bonussen worden uitgedeeld. Uh. En dan uh, moet je altijd even bedenken dat het uh, meer dan door tweeën gaat. Niet we zoveel overwerken. Ja. Nou, goed ja. Met het laatste bericht doen we dat nog of, uh... Ja, tuurlijk. Ja. Ah, oké. Okay. Uh, dat gaat over, ja. Uh, yeah. De Thought Audit? Ja, Thought Audit? Wat is dat? Thought, dat staat voor Dead Hoe Over There. Dead Hoe Over There, de hoer daar. Ja. Oké, het is een, een soort wet om een hoer aan te geven. Nou, dat is een hashtag. Het uh, ja, is een, Tot is, is hem inderdaad een beetje, je, slang. Yeah. Uh, uh, uh. Ja. Het gaat erom dat, er <coughs> zijn een heleboel, dames, die hebben dan premium snapshots account waarbij ze oh. foto's en video's delen met mensen die ze daarvoor geld sturen nee, echt waar, ja. bestaat dat? dat bestaat, ja, die, nee, ja. Echt, uh, ik ben ook geschokt door dat dat, ik uh, dacht dat dat oh. nou, na die, al die duizenden jaren nou toch wel afgelopen was, maar nee hoor <laughs> het bestaat toch nog steeds Schorgen, <laughs> en, nee, maar uh, het gaat ook verder dan dat hoor ze hebben ook wel, uh, die mensen die dan aan de koffer gaan, die gaan ook bellen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 Vind je ja, dat je beter eh, toch respect kan blijven houden voor je klant. ik, bedoel, nou, dat vind, ik, ik, ik vind klantenbinding belangrijk. Dus ja, jij ja, gaf er net al aan, lange termijn. <laughs> uh, geen, uh, <laughs> geen langere termijn vertrouwen in producten die niet klantenbinding doen. <laughs> ja. hey, het, is, uh, ja, het, het, het is wel zo dat beide hier zijn in ieder geval de dupe waarschijnlijk.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 De domme mensen die hun dan dat geld geven voor die vakanties en zo. En uh, dacht was, ik een al, was een vriend van Was <laughs> een vriend van jou? Nee, nee. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik vond het niet slim. Ik dacht dat van, Maar uh, nou, ik vind ook de meeste van die vrouwen van, ja, het is vaak ook een beetje net op de grens. Hè? Hoe ze, ja, het zijn niet de, de mooiste of zo ze hebben ook vaak heel veel tatoeages en zo dat vind ik persoonlijk vaak niet zo mooi ik vind dat het altijd heerlijk als ze zo lekker zeggen dat je zo sukkel bent ja hou je daar wat van betaal je ja, extra dan <laughs> nee maar ik ik kijk altijd gratis ik kijk altijd gratis dus dan denk ik ja wie is er hier nou dom Ja, het ja, bedoel je ja, waar dan ja, wat, wat, wat, kijk ik met de, kijk samen met de buurman kijk ik mee ah zo gezellig ja, het, is natuurlijk ook, het is wel moeilijk voor de IRS dit, om dit aan te pakken natuurlijk, want ja er zitten ook hele vage gebieden ertussenin, vooral uh, ja, dat er uh, vriendjes wel wat geld toeschuiven of uh, ja, is een cadeautje dan ook al uh, een, want dat, wat bij die, uh, wat was het ook, die Meghan laatst met Prins Harry, die kreeg dan een, een huwelijksring van 70.000 pond of zo. Toen ja. dus ging de Amerikaanse IRS zeggen ook van ja, daar zou ik ook gewoon inkomen. Ja, ja, het wordt heel moeilijk om daar... Uh,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 seksuele plaatjes, uh, transacties, dan, uh, ja, dan kan je dat min of meer geheim houden. Maar als je, andere, als je via die netwerken gewoon betaaldiensten gebruikt, volgens mij kan het dan bijna al niet. Dat wordt gewoon gedeclareerd. Nou, het punt op dit was, Klaas, dat de, de, er zijn dus inderdaad wat mensen geweest die namen genoemd hebben, maar er is ook een reactie op gekomen van de IRS die eigenlijk mm. aangaf van de bedragen zijn te klein om hier echt mee verder te gaan voor ons. Mm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 als ze, hem, als ze hem pakken, dan kunnen ze daarna ook anderen pakken, ja, dat is dus hij is nou wel heel belangrijk, want als hij het vol weet te houden dan, en wint, dan, ja, dan kunnen ze, die, al, al die andere gasten zijn veilig, dus ja, mm. iedereen die dan hetzelfde doet in zijn uh, treedt, zeg maar, die, uh, ja, die, die maken dan wel een paar euro over naar die gast, ja. uh, denk ik hoor. Ja, maar goed, ja, we zijn nou een beetje door ons stof heen, of we willen nog even een uur doorpraten over bitcoin. Mm -hmm. ja, ik <laughs> ja, ik wil praten nog, jullie nog even een uur door. <laughs> oh, oh, oh, ja, ja. ja, goed, ik, uh, Josje, heel even dan, de koers. Ik wil kort nog even zeggen dat op het mo moment dat ik dus zei de koers aan het instorten, hadden we de bodem van de dag te pakken en we hangen een nu contra, dus contra indicator ben het ja, op ja dat is de timing van Johan hè, dat hij dan net begint uh, uh, dat dus uh, is mijn schuld sorry we sorry. hangen nu op de 33,30 wat het, uh, ja, wat toch de support zou moeten zijn dus I I we, dollars, zijn niet, uh, uh, yeah. we zijn nog niet echt naar beneden uitgebroken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 Ik wilde zeggen, het is Dus het is allemaal, allemaal geoorloofd. <laughs> ja. Maar nou, goed, dames en heren, jongens en meisjes en alle meeluisterende huisdieren. Ik dank u in ieder geval hartelijk voor het uh, luisteren naar dit programma. Tot zover. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week. toe. En ik zou zeggen, toedoedook. Ja. Ciao. Ja. Ja. Wie gaat er nog naar de borrel toe uh, van de LP? Oh, ik misschien, ja. Ja, ja. ik, ik het weet het uh, niet. Ja. Ja, ik, ik weet het nog niet helemaal zeker, want ik moet deze uitzending nog editen. Ik weet ik ook niet, maar... Ja, dus, uh... is het... Is het in Belgrado doe? <laughs> nee, nee, nee, in nee, Den, <laughs> Den Haag. Ja, er zit één iemand in Bulgarije en de andere in Servië Wie gaat er nog naar, hè? Lp. Weet jij... Uh...